Goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Er wordt vandaag geprikt in verpleeghuizen. Eigenlijk stonden ouderen in die tehuizen vooraan in de rij, maar het kabinet besloot de boel om te gooien. Een grote groep zorgmedewerkers kreeg eerst een coronaprik. Maar vanaf vandaag zijn de ouderen alsnog aan de beurt, net als mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Het is de bedoeling dat deze week 15.000 mensen worden gevaccineerd. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat checken of ze stappen kunnen ondernemen tegen deze man die gisteren in Amsterdam protesteerde tegen de coronaregels. Ik ben verdomme arts. Ik ben hier aan het vechten voor de vrijheid van ons land. Ze zijn hier in dit land de mensen aan het vermogen met vaccins. En daar vecht ik voor. De inspectie zegt tegen het AD dat ze uit gaan zoeken of hij inderdaad arts is. Bij het protest werden meer dan 200 mensen opgepakt. V 15 van hen zitten nog vast. Over twee dagen is Joe Biden officieel de nieuwe president van de VS. De bol is extra streng beveiligd voor die inauguratie. Veiligheidsdiensten zijn bang voor een aanval door een van de militairen die de bol moeten beveiligen. Daarom worden alle 25.000 militairen voor de zekerheid nog eens helemaal gecheckt. En dan nog even naar Bram. Die is blij als er een dood dier wordt gevonden. Nou ja, dan zit ik te juichen. Dan zit ik echt te juichen. Ik denk, dan moeten we er gewoon weer achteraan. Dan hebben we weer een topstuk. Bram werkt bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hij sprong vorige week meteen in de auto toen hij hoorde dat een steenmarter in de Achterhoek voor een grote stroomstoring had gezorgd. En dat dier is goed te zien dat hij onder spanning heeft gestaan. Normaal hebben steenmarters net als katten lange snoerharen... En hier zijn ze echt weggebrand door de hitte tot een soort stoppeltjes. En daarmee past hij perfect in de collectie Dode Dieren met een verhaal. Samen met de dominomus, die werd doodgeschoten nadat hij 23.000 steentjes van een recordpoging omstoten. En naast de McFlurry-egel, dat diertje overleed nadat hij met zijn stekels in een ijsbekertje was blijven hangen.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 Wat heb ik dan al baal? Wat heb ik en wat word ik moe? Daarom kijk ik maar een keer naar buiten toe. Smiddag is het alweer lelijk mis. Wat dan krijg ik redactie, geschiedenis? Elke dag opnieuw kijk ik huiswerk mee. En dan zit ik op mijn kamer bij een uur of twee. Ik rap voor klap in de klap, klap, klap. de klap, Ik vind het ook oh zo stom, ik vind het ook oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb. de klap de klap, klap, klap. Ik vind het o oh zo stom, ik vind het ook oh zo stom dat ik altijd huiswerk heb. 16 januari 2021. En dit is een goede morgen van 11 tot 1. Wij hebben vandaag de techniek in handen van koor draaien. Goedemorgen, Kor.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 Ja, uh, te, soms zijn wij wel verbaasd dat kinderen eigenlijk denken meer te weten dan wat ze, dan we zelf meemaken. Maar soms zijn ze inderdaad wel super creatief en dergelijke. Want uh, nou ja, als zo'n uh, uh, als, als docent nu les geeft en haalt die kinderen allemaal tevoorschijn, heeft ze allemaal op zo'n scherm. Ja, ze kunnen allemaal hun eigen achtergrond bepalen. <lacht> ja, uh, ja. Er is dus. Oh, ja, de, uh, een van die docenten die schrok, want een van de leerlingen die had mijn hoofd als achtergrond gebruikt. Dus ineens had ik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 Dus uh, je, zeg maar, het heeft meer een soort thermometerfunctie in de vorm van, oké, okay, zo uh, hangt de vlag ervoor. Je zult echt nog aan het werk moeten, want je prestaties zijn ver onder de maat, of ja. juist. Maar zo, jij bent al echt uh, mooi op weg.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 uh, Tsaikovsky-straat, geloof ik, hoe heet je ook alweer? Het boek 40. Ja. Um, en dan hebben we ook nog. Er uh, was er nog eentje, dacht ik. Um, ja, Van Hier tot Tokio, dat is ook een, een inwoner van Zandvoort. Die, uh, die dat boek geschreven heeft. Een beetje meer uh, over het zaken doen met, uh, met, met Japan. Ja. En wat er dan allemaal voor komt kijken. Ja. Een beetje een, uh, een managementboek, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja.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 Nee, dat is inderdaad... Nee, daarom. Nee, daarom. daarom. Nou ja, je miste... Kijk, kijk, al die winkels die dicht zijn, zeg maar... Dat, dat is toch wel het, het bepalende stukje van, van het dorp. En, ja, dit, dat merk ik zelf wel als je dan tussen de middag of zo... Even door het dorp loopt of even naar, naar huis gaat. En dan loop je door de, nou ja, de Kerkplein, Kerkstraat... Nou, uitgestorven, al die restaurantjes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 Ja. Dat je gewoon zegt, jongens, je kunt het om twaalf uur afkomen halen. Dan staat het voor de klaar en dan staat het buiten op een tafel of aan het eind van de winkel. En dan je ja, of je maakt afkomen. een afspraak, hè? je kan gewoon een, ja. een, een ophaalafspraak maken. En dan kunnen jullie een lijst maken van nou, uh, elke tien minuten bijvoorbeeld kan er iemand komen om iets op te halen. Dan ja. zit je elkaar niet in de weg. Je houdt je dan toch aan die coronaregels door die, door die afstand en door niet bij elkaar te zijn. Maar dan kan het wel gewoon doorlopen.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 zijn de kindergraven kuilen op ons mooie strand? Mm, kijken vol met wemelt richting.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 Kijk het hoger op, schrijf een afscheidsbrief en schiet mezelf met een raket naar de maan.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 vuile stof de lucht ingaat met, met alle busjes die alles moeten bezorgen... dan denk ik van jongens, ga, doe het inderdaad lokaal. Uh, uh, zorg dat, dat je lokaal uh, kunt bestellen en het dan of ophalen... of uh, met een, als, als bijvoorbeeld bij een winkel waar ze nogal wat huishoudelijke apparatuur verkopen... ik zal de naam niet noemen, um, iets besteld. Dan komt er iemand geloof ik op een fiets, die komt dat dan uiteindelijk... Uh,